Zunnen der Duisternis, door Paul van Herk. Bewerking André Meurs. Voorzichtig nou, hè. Zo, ja. En? Gaat het weer een beetje? wel uitgekoppelen, kerel. Als je het mij vraagt, heb je gewoon te veel uitlaatgassen van die stinkende drijklein in je longen gekregen en heb je daarvan die barstende pijn in je kop. Oké. Okay? Rij je maar met die kar. Ja, ja. Daar gaat hij dan. Smiggy! Hey, Smiddy. Wat is het, baas? Zet die mijn jeugd rond van je even af. We komen naar boven, wil je? Wat? Of je even naar boven wil komen. Maar wel zonder die deklijner dan graag. Ja, zeker, baas, Ik kom al... Daar En? Is Maik er al hier bovenop? Nee, in tegendeel zelfs. Je hoofdpijn van hem is alleen maar erger geworden. Hm. Ik heb de geneeskundige dienst op gebeld. Zou je net met hem weg? Oh ja, ik dacht al zoiets te horen. Nou, dat is dan uh, nummer vier, hè? Korte tijd is er niet, Bas? Ja, dat is nummer vier. Inderdaad, Smitty. Ik begint mij ernstig zorgen te maken. Hm. Wat, uh, wat zei de geneeskundige dienst? Ook? Ja, wat dacht je... Die luchtverpestende reclame van jou krijgt natuurlijk weer de schuld. Koolmonoxidevergiftiging, zei ze. Hm. Ja, kijk eens, baas. Ik zit lang genoeg in het vak om te weten dat koolmonoxidevergiftiging best mogelijk is. Is een bouwpunt waar je de hele dag in de nabijheid van die ondraaglijk stinkende machine moet werken. Maar. Ja. Oh, je hebt het zelf ook al een paar keer bij de hand gehad, maar. Zo erg is het hm. nou ook weer niet. Een je in de frisse lucht, ergste geval onder het zuurstofstent in je. en je bent zo weer de oude. Ja, het. Het moet dus wat anders zijn, Smithy. Hm. Nou je het toch over hebt, baas, ik, eh, ik beschouw mezelf altijd als een reuze krachtpatser. Niet kapot te krijgen om dat zomaar eens te zeggen, maar... Eh, vandaag voel ik me ook niet aan het lekker. Een steken, een verschrikkelijke steken hier in mijn kop. Nou, uh, ja, je mag af voor vandaag, jongen. Dank je, baar. Met alle genoegen zelf. Zeg, maar loop eerst nog even mee naar de cage, met Smitty. Ja, Nee, nee, dan, dank u. Niet met deze kopijn. Oh, een aspirintje dan? Nou ja, dat niet en schaadt het niet. Dank u. Zo. En al van man tot man, die. Wat denk jij van die hele geschiedenis? Als ik 100 procent eerlijk ben, baas. Ik vertrouw het niet. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Vier man achter elkaar het ziekenhuis in. Tja, het is bar. Hé, hey. Ik heb wel eens een paar keer een praatje gemaakt met mensen hier uit de omgeving... en er gaan allerlei vreemde geruchten over deze plek, wist u dan? Waarom vertel je dat nou, paar Ah, Aan die dorpdrol hecht ik meestal geen waarde, maar... nou, in dit geval geeft het te denken. Wat voor geruchten hoorde je zo al, Ah, Het zijn eigenlijk allemaal spookverhalen. Mensen die gek geworden zouden zijn hier in de buurt... een hospitaal een paar honderd meter verder hier vandaan dat ze hebben moeten ontruimen. Kijk maar daar, de ruïnes staan er nog. Ja, het, eh, het zou iets te maken kunnen hebben met een of ander gas dat hier onder de grond zit. Hè. Een onbekend zusje van moerasgas, aardgas of rioogas of zoiets. Ja, of uh, hoe, hoe heet het ook alweer? Al, als je met zo'n geigending uh, zo ding gaat meten en dat spul begint aan de dikke uh, ra radio... Um, um, radio... Ra Radioactiviteit bedoel ja. je? Nee... Hey. Dat is helemaal zo'n gekke gedachte nog niet. En dan is het trouwens levensgevaarlijk ook nog. Als ze daar in de kliniek niet aan mochten denken... dan zou het die vier jongens best eens hun hachie kunnen kosten. Een grote god, jou en mij ook. Uh, ja, Jazeker. Ik heb eens gelezen dat van die radioactiviteit een hele kleine dosis genoeg is... om je onherroepelijk de pijp te laten uitgaan. Nou, u we bent wel gezellig. Hoi, ik heb zo het gevoel dat die hoofdpijn van me alsmaar erger wordt ook. Ja, uh. Zou ik... Zou ik ook maar niet eens bij dit ziekenhuis landschapen? Ah, dat kan altijd nog. Zo werken ze nog ook weer niet met jou, Smitty. Maar één ding weet ik wel. Hier wordt niet verder gewerkt. Oh, dat lijkt me duidelijk. En ik bel meteen de aannemer op. Hier moet eerst een grondig onderzoek plaatsvinden. Hallo. Ik kan toe van meneer David. Met wie ik genoeg? hè? Ik bel u vanaf de bouwplaats. Is meneer Davids in je meeser? Meneer David is in een conferentie. Maar als het erg dringend is... Ja, meer dan dringend. Ik zal zien wat ik voor je doen kan. Oog dikke alstublieft. Hallo. Bouwkundig opzitter Mensveld hier, meneer David? Het spijt me dat ik u moet storen. Maar we zitten hier met ernstige problemen. Mensveld? Dat is in Fanny Springs, hè? Ja. Ah, oh, daar komt dat nieuwe bungalowtje van die Marden. Uh, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. En met zo'n opdracht van niks heb jij ernstige problemen? Zij dat, meneer David? Ja, meneer David. Ah, je werkt toch lang genoeg voor me om te weten dat je... Oh, loop op aan de hel. Nou... Vanaf? Ja, we zijn het uitgraven voor de fundering, meneer David. Ja. En daarbij heb ik nou al vier mannen uit het ziekenhuis moeten laten brengen. Vier bomen van keels die effel tegen een stootje kunnen, meneer David. Zo. Ja, en uh, dat wordt me nou toch echt een tikkie te is Luister goed, meneer David. Waarschijnlijk maak je je druk om niets. Uitlaatgassen van een van je machines of zo? Ja, dat dacht ik eerst ook, ja. maar het zou dus wel de eerste keer zijn dat het met met zoveel slachtoffers tegelijk gepaard gaat. Ik denk aan radioactiviteit. Radioactiviteit? Och, gratis niet. Maar oh, wel. misschien heb je toch gelijk met de wijsgeluid. Wenzit, je, je legt tot naderwaarde het carré dan stil. Ja, Dank u, meneer Davids. Dat had ik eigenlijk willen voorstellen. En dan kom ik morgen vroeg weer hiertoe, begrepen? Zeker, meneer Davids. Dan ga je nu naar het ziekenhuis en je vraagt zoveel mogelijk bijzonderheden... over de toestand van die vier jongens. Oké? Okay? Oké. Okay. Smitty! Ja? Huh? Wat zijn je mensen? Oh, sorry. Dat was niet tegen u met dat hij wist. Tot morgen. Ja. Tot morgen. Negen uur. Smitty! Hé, hey, Smitty! Ik dacht dat jij zo'n barstel de kop heen had. Smitty! Ik moet, Bas. Ik moet... hè? Ik moet... Wat? Huh? Wat moet je? Van wie? Je, mag, je, mag. je, je ziet eruit, als er een geest, man. Kom van dat ding af. Oh, Wat gaat er dan de knikker, Ja, kijk maar eens naar Spitty. Hij is aan graven als een dolle hoor. Ja, zo ziet hij eruit ook. Dronken, denk je? Ja, besluit niet, nee. Hij maakt je wel de indruk. Kijk, er valt over zijn stuur heen. Oh, als hij de kant raakt... Ik zei ze? We hebben een correcte ding met een kril krijgen. te krijgen. Meneer Mansfield. Ja, oké, okay, rustig dan maar. Ook zet wel voor mekaar. Sleek moet het doen. Je moet het doen. Uh, uh. Nou, dat was je Het is er met hem aan de hand, meneer Mansfield. Nou, hetzelfde als met een andere ben ik vrouw. Die in het ziekenhuis liggen bedoelt u? Ja, maar niet één van die vier is zo gek als hij. Uh, hij moest, Friepje, tegen hem. Hij moest doorgaan met graven. En geen wonder dat hij het ergste, was ik zei, van allemaal op die dechtlijn heeft. die die verreweg het langzaam allemaal hier beneden in de put gewerkt. Ik yeah, wil moe... met wil moe... heeft blijf hier te houden. Ja, we stil. Laten we maar praten. Ja, dat hij het uit is. Ik moe... Ik moe... Ik moe... Ja, net een stuk zeemleer. Wacht oh. eens even. Wat? Ja, oh. Ver boven Dus daar gaat het dan weer, eh? Ja, nummer vijf. En het eerste geval tot naartoe. Waarom met Smitty? Doe me nou lopen, wil jij de geneeskundige dienst even op, ja? Oké. Okay. Ja, jij kan het karwei hier verder wel neerleggen voor vandaag. Ik belde net nog wel een voor Davids. Hm? Die vreemde dingen, jongen. Hele vreemde dingen. En daarom ga ik me nou dan in verbinding stellen met de zerg van dit geheugen. Waarom dat? Nou, die smerige bouwpunt moet officieel afgezet worden... Nou, wat gaat hij dan? Laat jij me even met hem eraf te tillen, alsjeblieft. Hallo, met Melden. U spreekt met David, meneer Melden. Davids? Ach, juist, ja. De aannemer, niet waar. Inderdaad. En wat is er aan de hand, meneer Davids? Uh, u weet dat mijn firma bezig is dat bungalootje voor u neer te zetten in Valley Springs, meneer Melden. En of ik dat weet, meneer Davids. De laatste spaarcenters zitten erin. Oh, ja. Ja. Nou, ik heb een minder prettig bericht voor u, meneer Melden. Laat me ze raden. U bent failliet? Het is nu geen tijd voor grapjes, meneer Melden. Nee, failliet ben ik niet. Maar het werk zal wel voorlopig stilgelegd moeten worden. Zo? vijf man die aan de fundering werken, naar het ziekenhuis moeten brengen. Hmm. ongelukken? Nee. Ze leiden aan een onverklaarbare, onverdraaglijke hoofdpijn. Alle vijf. Het laatste geval, de man op de trekleider, hebben ze nu net opgehaald. Reed met een soort dwangneurose rond. Hij ging als een tolle man met zijn trekleider op los. Ja, alles bij elkaar een verontrustende geschiedenis, zoals we wel zullen begrijpen, meneer Madden. Het klinkt niet, het had en uh, wat wordt mijn positie in deze. Nou, uh, financieel gezien bedoel ik dan hoor. Daar zullen we ons nu ja. nog maar geen zorgen over maken, meneer Melden. Nog niet, tenminste. Maar wat ik u vragen wou. Morgenochtend ga ik er heen met een dokter van de firma om de zaak na te onderzoeken. Hmm. Zou het u interesseren om daarbij ook aanwezig te zijn? Al meneer Davids, spreekt zelf? Om negen uur, hè? Oké. Okay. Hallo, met het review. Met, met Melden hier. Ik zou morgenochtend vrij willen hebben. Ja, kun jij dat voor mij met de grote baas aan maken, liefje? hè? Huh? Och, moeilijkheden met mijn nieuwe baal, begrijp je wel. Maar ja, op de klant zitten we nu toch in de komkommer tijd, hè? Misschien zit er dus ook nog wel een stukje nieuws in. Ja, goed. Tot kijk dan maar. Ik weet me wel, meneer. Maar u mag er niet door. Ook niet als ik zeg dat ik de eigenaar ben van wat hier gebouwd wordt. Oh, dat verandert de zaak natuurlijk wel. En daarbij ook nog van de pers. Hier is mijn kaart. Hm? Ja, uh, Ga uw gang maar. Ja, ik verwacht hier eigenlijk nog een paar mensen. Oh, die zijn al gearriveerd. Zitten daar in die bouwketen. Dank u, sir. Ja, zoals ik u al zei, uh, ik kan er geen touw aan vastknopen. Ah, meneer Melvin. Goeiemorgen. Meneer Melden gaf ons de opdracht om dat bungalowtje hier te bouwen. Als er nog iets te bouwen valt, meneer Sevits. Mijn advies zou zijn, bouwput dichtgooien en ergens anders beginnen. Ah, zo zwart moet je de zaak nog ook weer niet inzien, mensen. En uh, <laughs> ik zal maar oppassen, mensen. Meneer Melden hier verzorgt een of ander schandaalkolommetje in de tribune, dus uh, let op je woorden. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> u hebt waarschijnlijk nog geen kennis gemaakt met dokter Reiner, meneer Melden. Uh, nee. Oké, okay, maar dan, dan zou u dus dokter Reiner moeten zijn is niet waar. <laughs> en waarom niet, meneer Melder? Dr. Reiner is een van de beste zenuwartsen in deze staat, begrijpt u wel, meneer oh, nou, Melder? Ah? Ja, ja, ja. De dokter van de firma beschouwde zichzelf niet competent en vandaar, dokter Reiner. hier. Juist, ja. Stier. Goed, mensen. We zullen straks met dokter Reiner onze zieke nog eens gaan bezoeken. Maar ik hoop wel dat we ons zorgen voor niets hebben gemaakt en dat er niets geheimzinnigs achter deze hele toestand schuilt. Daar ben ik al van overtuigd. Nou, nu het woord dan, dokter. Wel. Mijn collega die voor uw firma werkt verklaarde zeer positief dat de symptomen bij uw mensen niet veroorzaakt werden door een vergiftiging via de luchtwegen. Zoals bijvoorbeeld uh, met uitlaatgassen. Hm. Trouwens, dan zouden ze daar nu al lang weer overheen moeten zijn. zijn ze zijn er nu nog niet overheen? Nee, beslist niet. En dat laat een tweede en een derde mogelijkheid over. Als tweede radioactiviteit. Dat had ik wel verwacht, dokter. Daarom heb ik deze kijkertellen maar vast laten bezorgen. En Een hele beste hoor. zeg ik het zelf. Goed zo. Laten we de proef op de zonde maar eens gaan nemen. Ja, kijk, dit is de deklaar in de kwestie waar Smitty gisteren zo'n vreemde capriolen mee uithaalde. Ja. ja. En dan nu die Geiger-teller, als u zo goed wilt zijn. Alsjeblieft. Wilt u het ding even voor me instellen? Dergelijk oorlogsmateriaal behoort niet tot mijn specialiteit. Mooi. Wat voor reactie? Niets? Dat instrument moet toch duidelijk hoorbaar gaan tikken als er iets aan de hand zou zijn, nietwaar? Zo is het tikken als een dolgeworden hangklok. Uh, gaat u er eens de hele put mee rond, alstublieft, meneer... Uh, Mensvier. Meneer Mansfield. Meneer Mansfield. En? Niks, helemaal niks. Een enkele reactie. Daar ben je zeker van? Zo zeker is wat. Uh. Uh, u sprak zo even nog over een derde mogelijkheid, dokter Rayner. Ja. Uh, beschadiging van hersencellen. Beschadiging van de hersencellen? Ja. Waardoor in godsnaam? Ja, door... Hoe zal ik het zeggen? Door het opnemen van een te sterke impuls. Zo ongeveer als een elektrisch apparaat dat je op een te hoog voltage aansluit. Of uh, bedoelt u een shock? Dat ze iets gezien of gehoord hebben dat ze zo sterk heeft aangegeven dat... Ja, er valt hier helemaal niks te zien of te horen, meneer David. Het is een bouwput zoals alle anderen. Ja. En een boom van een kerel zoals Mitty raakt niet zo gauw van de kaart. Ja, Eén moment, één moment. Er schiet opeens iets te binnen. U bent toch celuarts, dokter Wenen. ja. Dan durf ik verder dat dat ding daar in uw koffertje een encefalograaf is. Een wat? Een encefalograaf. Een apparaat om hersengolven mee te registreren. Oh. Goed geraden mij melden. En deze is ook nog van het nieuwste type. Mm. Dat je kunt richten en haar kunt afstellen. Niet dat oude wetsapparaten bij je iemand eerst vol moet hangen met draden en plekken. Maar ik begrijp alleen niet wat u daarmee wilt. Uh, hersencellen kunnen beschadigd worden. Of op zijn minst beïnvloed worden door hersengolven van een andere persoon. Mm -hmm. Zo is het toch niet waar? Sommige van mijn collega's zijn die mening inderdaad toegedaan, Aha. ja. En in dat geval zou angst, echte angst dus besmettelijk kunnen werken. Hoe komt het dat u zo goed op de hoogte bent, meneer Melden? Och, ik verzorg een wetenschappelijk publiek in mijn krant... en ik houd de ontwikkeling een beetje in de gaten. Uh, zou u mij een groot genoegen willen doen? Als dat in mij voor ogen ligt natuurlijk altijd. Stelt u dat ding dan hier eens op? Waar? Hier? Ja, hier, ja. Waarom? Och, noemt u het maar een ingeving. <laughs> Nou ja, als ik u er echt zo'n groot plezier mee doe. Ja, dat doet u inderdaad. Uh, dan heb ik wel elektriciteit nodig. Daar kan ik voor zorgen. Oké, okay. trek een kabel door naar beneden, man, Je Is zo gepiept, meneer Evert. Het is misschien alleen maar een idee hoor. Ik voel me een beetje. een beetje, een beetje vreemd in mijn hoofd. Ah. Zo, dus dat is het apparaat dan. Ja. Bij de normale hersenactiviteit zit u hier op de oscilloscoop een zwak golvende lijn. Ja. Het geeft al bijna nog een fluitend geluid. Mm -hmm. Ik hoef het daarna nog maar te richten op de bron en... Hier even uw contra dokter. Ah, dokker. dank u. Gewoon het goede oude 220-huis-tuin en keukenpotage. Dank u wel. De lijn blijft recht. Ja. Maar nu richt ik het ding op uw hoofd, meneer Melden. Oh.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 ja, op de